I see that worried look upon your face You've got your troubles I've got mine She's found some Blaze, you've got your trouble, I've got mine. So do I. You've got your trouble. I've got mine. She used to love me. Van die mooie oude nummers die we hier hebben in de collectie bij ZVL, de Fortunes, You've Got Your Troubles, twee krediet geweest, oh, oh. in 1975, uh, nee 1974 en in 1965. Welkom bij de show op deze zondagmorgen, ja, wintertijd alweer. Heb je je klok gelijk gezet? Heb je een uurtje teruggezet? Ja. Nee, en als dat niet het geval is, snel doen, want anders loop je dag in de soep. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Een ochtend vol met lekkere muziek van onder andere Earth, Wind en Fire. En we hebben natuurlijk ook twee leuke onderwerpen in de show. Dus blijf lekker luisteren op deze mooie zondagmorgen. Ja, het is niet echt wintertijd. Het is eigenlijk half zomertijd als je naar de temperaturen van gisteren en vandaag kijkt. Een lekker ontspannen nummer van de Cranberries hier bij ZVL op deze zondagmorgen. Out to my family, natuurlijk. And earth, wind and fire met After the Love Has Gone. Over familie gesproken, Sinterklaas komt er weer aan en Kerst. En dan gaan we natuurlijk weer allemaal lekker spullen kopen om cadeau te doen. En dat doen we ook vaak in het buitenland. Maar is dat wel goed? Gaat dat wel altijd helemaal oké? Okay? straks wat voorlichting van de douane hier in de show. Um, waar moet je op letten als je je spullen koopt in het buitenland en niet gewoon hier bij een van de Nederlandse webwinkels? Je hoort het straks over ongeveer een kwartier hier bij ZVL. I'm It's okay. fake! Van de lieden, de drieërs, toen ik jou vergat. En Duffy met Warwick Avenue, hier natuurlijk in de show. Ik kijk even in de agenda van ZVL. Interessant. Staat gewoon op onze website www.omroepzvl.nl. Daar vind je allerlei leuke activiteiten die er plaatsvinden in de regio. Gewoon in heel sleeuw en soms ook een beetje over de grens. Uh, ik ga daar straks iets over vertellen. Maar eerst nog iets van Chris Montez. Je kent het uit frisdrankreclame. The Just girls. No, En weet je het nog, in de jaren zeventig kwam er een geweldig album uit van Eric Clapton. Onder de naam 461 Ocean Boulevard. Daar woonde hij toen de tijd, hè. Within the jive, kleine het daarvan. En verder Chris Montez, The More I See You, inderdaad, van een frisdrank uh, gebeuren. Ja, van dubbel drank geloof ik of zoiets dus ja, maar mag ik dat allemaal wel zeggen hier in de show, want ja dat is natuurlijk wel reclame, zo meteen gaan we het hebben over de belastingdienst en we gaan het hebben over, ja, inkopen in het buitenland via de post en dat gaat natuurlijk nu de komende tijd heel vaak gebeuren, want ja, wie koopt er niet zo nu dan iets uit China maar kan dat zomaar belastingvrij, je hoort er zo meteen meer over na Donna Summer en The Woman in Me I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need Koopt u wel eens iets online? Vast wel. Wist u dat vier op de vijf Nederlanders wel eens online aankopen doet? Ja, en bij al die aankopen gaat het zo nu en dan wel eens mis. Het product komt bijvoorbeeld niet aan, omdat het nep is of niet mag worden ingevoerd. Of u krijgt een extra rekening aan de voordeur, omdat uw pakketje van buiten de Europese Unie komt... Ja, hoe zit dat nu precies? En waar moet je rekening mee houden bij het online shoppen? We praten over met Harald Meijer. Hij is van de douane en hij weet alles over de regels. En hij vertelt meer over de hulpmiddelen die u kunnen helpen. Ja, Harald, welkom. Laat ik met een voorbeeld beginnen. Ik kocht laatst exotische bloembollen voor in de tuin. Ja, dat is natuurlijk leuk. Maar ze kwamen niet aan. Ja, hoe zit dat? Ja, goede vraag. Bloembollen zijn nou typisch zo'n product... dat je niet zomaar mag invoeren uit het buitenland. Dat geldt trouwens ook voor groenten, fruit, planten en zaden... En daarom kun je de volgende keer misschien toch beter kiezen voor de tulpenbollen van de bloemisten op de hoek. Voortaan dus geen bloembollen van heel ver bestellen. Ja, zijn er nog meer dingen die je niet mag invoeren in Nederland? Oh, zeker, dat zijn er best veel. Denk bijvoorbeeld aan namaakartikelen, hè? een nephorloge of merkvervalse sneakers. En ook medicijnen die mag je niet zomaar invoeren. Hetzelfde geldt trouwens voor dierlijke producten, zoals kaas en vlees, en ook voor beschermde plant- en diersoorten. En ook producten die daarvan zijn gemaakt, die mogen niet. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die bestellen schoenen van slangen of krokodillenleer. Nou, dat is echt not done. Verder gelden er specifieke regels voor kunst en antiek. Tot slot hebben we dan nog ja, zaken als wapens en nepwapens, kogels en explosieven. Ja, die mogen uiteraard ook niet worden ingevoerd. Ja, nu heb ik ook wel eens een pakketje ontvangen waar ik dan bij de deur extra voor moest betalen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is dan ongetwijfeld een pakketje van buiten de EU geweest. Als je iets koopt buiten de EU, dan bestaat de kans dat je moet bijbetalen. En hoe weet je dan waar je bij voor moet betalen? Nou, Het vervelende is dat, die, dat sommige van die bijkomende kosten niet zichtbaar zijn... op het moment dat je ze bestelt. Je betaalt ze pas als de bezorger je pakketje aflevert. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om BTW... Hè, als die nog niet is afgedragen bij je aankoop. Een BTW moet je altijd betalen. Je kan het beste uitgaan van 21 Al geldt soms een lager tarief van 9 Dan hebben we nog invoerrechten. Die betaal je als je voor je bestelling meer dan 150 euro betaalt... En dat kan oplopen tot zo'n 17% van het aankoopbedrag. Verder hebben we nog uh, inklaringskosten. Dat zijn kosten die de pakketbezorger rekent om aangifte te doen bij de douane. En die kosten verschillen per vervoerder. En vaak gaat het om een paar tientjes. En tot slot hebben we dan natuurlijk ook nog de verzendkosten. En die wisselen ook per webshop. Bestel je iets van buiten de EU, hou dan rekening met bijkomende kosten. Ja, en hoe kan ik dit voorkomen? Kan ik bijvoorbeeld zien in welk land de webshop zit... Ja, natuurlijk betaalt niemand graag die extra kosten. Hè. Het is al duur genoeg in deze tijd. Maar jammer genoeg kun je niet altijd zien waar een webshop precies zit. Een Nederlandstalige internetsite bijvoorbeeld... betekent niet automatisch dat een webshop in Nederland zit of in de EU. Maar er zijn wel manieren om de locatie van een webshop te achterhalen. Je kan bijvoorbeeld even naar de adresgegevens van de aanbieder kijken. Die vind je vaak onder de knop Contact of About Us op zijn website. Of je kijkt naar de levertijd van je bestelling. Hè. Lange levertijden betekenen vaak dat het product niet uit de buurt komt... Verder kun je online reviews over een, een webwinkel lezen, bijvoorbeeld via Trustpilot. Dat is toch altijd eigenlijk wel goed, hè? Om er zeker van te zijn dat het allemaal wel een beetje in orde is. Dat kan ik zeker iedereen aanraden. Of je kijkt bijvoorbeeld naar de landcode van het internetadres. Amazon.co.uk is bijvoorbeeld gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dus buiten de EU. En waar kan ik terecht met meer vragen over mijn internet aankopen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een virtuele assistent. Die staat voor je klaar op douane.nl slash internet aankopen. Je hebt het dan eigenlijk over een soort digitale wegwijzer... die je bijna alles kan vertellen over wat je wel en niet mag invoeren. En ook over welke kosten je mogelijk moet betalen als je online producten bestelt. En tot slot hebben we dan nog als douane een webcare team. En zij beantwoorden al je vragen via Twitter en Instagram. Ja, dankjewel Harald. Helemaal helder. En dat is zeker belangrijk voor de komende feestdagen, want dan zal je ongetwijfeld weer heel wat bestellen via allerlei webshops. En reken maar dat het dan heel druk wordt voor alle bezorgers. En heb je nu vragen over wat je wel en niet mag kopen in het buitenland? Kijk dan op douane.nl/slash internet aankopen. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen.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 Alleen dan krijgt je leven weer wat glans.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 Oh, uh -huh. Van East 17, een van de vele, vele boybands En West End Girls natuurlijk En Clouseau met passie West End, Londen Ga er binnenkort weer eens naartoe Paar dagen Even onderdompelen in De mensenmenigte Allermachtig Dat is even wat anders dan Zijf Vlaanderen Ongelooflijk Maar wel leuk um, Ik heb je beloofd om iets te vertellen over de agenda Die je kunt vinden op onze website um, Omroepzvl.nl van Bijvoorbeeld, um, vandaag in de kerken in Westdorpen een tango gebeuren. Daar kun je de tango leren, de tango aanschouwen. Er staat op de website zaterdag, maar het is toch echt vandaag, hoor. Dus uh, als je denkt bij jezelf, hey, het staat er verkeerd, klopt. Het is vandaag dus in Westdorpen tango. En Museum Bolwerk geeft een rondje. Wat voor rondje? Dat kun je lezen op onze website. En dat rondje wordt gegeven in IJsendijken, dus is, maar dat je het weet. Je vindt het allemaal op onze website. Hè? Omroep zvl.nl. Ga naar Agenda en daar vind je allerlei leuke dingen die er te doen zijn in de regio. for the you wouldn't down At least this chase makes you feel new She holds the key Gamut of gameplay, the head trip parade. Without any experience, you become curious prey. Change your position. This decision you're making is digging a hole.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 Elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes, si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour. Een zondagmorgen zonder Franse muziek kan natuurlijk niet, ook trouwens niet zonder Nederlandstalige muziek, dus... Muzieksoorten, dat zet je natuurlijk goed hierbij, zegt veel. Georges Moustaki met Ma Solitude. En Gavin de met wat Harry met She Holds a Key hier in de show. Over zes minuten tweede uur van de show Ja, gaan we ook weer lekker bezig um, met wat meer tempo. En een reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent, Want die is ook weer op pad geweest en zo. En heeft mensen van alles en nog wat gevraagd. En de resultaten hoor je straks over ongeveer een ja, half uur, 35 minuten hier bij ZVL. Tot sluit van dit uur, wat mij betreft, Johnny Guitar Watson. A real mother for you. Tot zo.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 like you knew they would, ha-ha, <laughs> ain't that cold? Gone home and face the music that don't sound too good. <laughs> ain't that cold? Listen. Lord, it's a real motherfucker. for ya. It'll make you wanna run for cover, yeah. your mother fire.